De positie van de Griekse premier Papandreou wankelt. Binnen zijn eigen PASOK-partij lijkt niet veel te steun te zijn voor het houden van een referendum over de noodsteun van de Eurolanden, zoals Papandreou wil. De Griekse ministerraad houdt er vanavond crisisoverleg over. Deskundigen en politici spreken van een onverantwoord plan. Ook in andere Eurolanden is met verbijstering gereageerd op het plan om een referendum te houden. Het plan van de Griekse premier Papandreou heeft vandaag geleid tot een bloedbad op de beurzen. In Amsterdam verloor de aix index 3,7%. In Frankfurt en Parijs gingen de beurzen zelfs met meer dan 5% omlaag. Vooral financiële aandelen werden zwaar getroffen. Het aandeel ING verloor 14,5%. De Angolese asielzoeker Mauro krijgt definitief geen verblijfsvergunning. Maar het lijkt erop dat hij in Nederland mag blijven om een studievisum aan te vragen. Minister Leers liet weten dat hij een aanvraag voor een studievisum afwacht omdat hij er welwillend naar kijkt. En dat geldt ook voor het verzoek om de aanvraag in Nederland in te dienen, zoals het CDA had gevraagd. Normaal gesproken zou Mauro zo'n verzoek in Angola moeten indienen. In een zwembad in Tilburg is een baby ernstig gewond geraakt toen twee geluidsboksen van het plafond vielen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De boksen van ongeveer een meter hoog vielen bovenop de baby van vijf maanden en op de moeder die aan de rand van het bad zaten. De vrouw liep een hoofdwond op, de baby is er slechter aan toe. Het weer vanavond, af en toe wat lichte regen of motregen. Morgen eerst grijs, later wat meer zon. In het zuiden wordt het 18 graden, op andere plaatsen 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar nog 130 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsenam en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag vanaf Knopend Veen tot aan Zoeterwoude Rijndijk 12 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Sloten en Knopend Amstel 6. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 9. A20-hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwen 8. En op de A27 Utrecht-Breda, tussen knooppunt Eveding en Lexmond 7 km. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vandaag hebben we weer het programma In Stantwoordse Zaken. Ik spreek vandaag met Joyce van Ommeren. En zij is van Le Petit Cateau, op zijn Frans. Dat klopt. En wat betekent dat? Het taartje. Oh, het taartje. Ja. Kijk eens aan. Ja. En, uh, je maakt dus taart, heb ik begrepen. Ja. Kan je vertellen hoe je daar zo aan gekomen bent om dat te beginnen? Nou, ik ben met uh, twee vriendinnen een workshop uh, gaan volgen, omdat iemand die kende dat had gedaan. Oh, ja. Toen dachten wij, nou, dat is misschien heel leuk om een keer te doen, gezellig.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 Ja, dus je ja. begon met een cursus. Wat was ja. dat voor cursus? Een workshop taarten decoreren. Oh, ja, ja, ja. ja, gewoon de basisworkshop om, uh, om marzipijns taarten te maken. Ja, dus je doet veel met marzipijn begrijp ik? Ja, marzipijn en wat, fondant. Wat, Oké, okay. ja. wat, wat smaak je daarvan?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 Ja, want ja, je hebt ook vaak van die leuke kindertaarten bijvoorbeeld. Ja, ja. van Hello Kitty. Ja, ja, het is meestal, we hebben kinderen een bepaald figuur die ze heel leuk vinden. Ja. Heel veel Hello Kitty of uh, Bob de Bauer of uh, nou ja noem maar op, alle bekende figuren. En dan willen ze vaak hun eigen figuur erop geboetseerd hebben. En wat het leuke is van deze taart is, is dat alles eetbaar is. Dus als je vaak naar een bakker gaat, dan zijn het plastic figuurtjes die erop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 En ja, op een gegeven moment moet je een beetje gaan rekenen van ja, voor hoeveel personen moet ik dan de hoogte in gaan of kan ik nog de breedte in? En ja, ja. dus daar hangt het eigenlijk ook vanaf. En ook wat de mensen zelf willen, want er zijn mensen die zeggen ja, ik vind dat juist niet mooi. En juist voor de bruidstaarten vinden ze het wel heel mooi, want dan staat er tenminste een, echt een taart. Ja, ja, ja. Dus dat is per persoon verschillend. Ja, dus je levert veel op verzoek. Ja. Wat de mensen zelf graag willen, daar luister je goed naar begrijp ik? klopt. Ik doe bijna alles op verzoek, want uh, ik vind het juist leuk om iedere taart anders te maken. Ja, voor jezelf is dat ook leuk. Ja, en ook voor de mensen zelf. Mm -hmm. Het is gewoon leuk als ja. iemand naar je toe komt en zegt van, goh, ik, ik heb dit in gedachten, kan jij zoiets maken? Mm -hmm. Dat vind ik een uitdaging. Ja, dat is ja. het. En elk stuk is, uh, elk taart is uniek eigenlijk ja, dan ook. klopt. Hè? En tuurlijk moet je wel eens een keer iets uh, namaken dat mensen zeggen: van goh, ik heb dat gezien op jouw website, kan ik ook zo'n soort taart krijgen? Dat gebeurt ook. Ja, ja. Dat snap ik ook wel, maar ik probeer er dan toch altijd nog net even een andere draai aan te geven. Ja. ja. ja. Oh, wat heel erg leuk, zeg.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 Vie, mange la vie, marie Oh, hey. me peine, pas que je t'aime le temps se las, le cœur est pas Hunter.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 Hello Kitty, heel ja. veel gevraagd. Oh ja. Nijntje, ja. ook erg veel. En voor de jongens heel veel cars. Hm. Thomas de Trein. Um, ja...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 Ja. We hebben het nu een beetje gehad over de, de buitenkant, zeg maar. Mm -hmm. Marsepein en fondant. Wat zit er in die vulling in de taart? Dat vind ik <laughs> altijd interessant. Nou, er is een standaard vulling uh, die, uh, die ik veel gebruik. En dat is een, een vanille botercreme. Dat is even wat steviger dan slagroom. Dus dat stort ja. niet zo gauw in. Want een taart met marsepein wordt best wel zwaar. En zeker als je er ook nog poppetjes op gaat zetten. Uh, dus dat blijft wat steviger. En dan vaak gewoon een vier Maar...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 Estoy conociendo ahora, te estoy conociendo tanto, tanto que algo me dice que en tus ojos queda je aan het leren estoy conociendo, ahora, te estoy conociendo tanto, Me gustaría volver es que no vivir sin el calor de piel, y no ha en tu corazón siempre sucede cuando se acaba un amor hay que aprender a perder hay que aprender a ganar hay que aprender a vivir hay que aprender a cuidar, hay que aprender a sacar las de corazón hay en la pena de amor estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto, tanto que hay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 Te gustaría volver, es que no puedas vivir sin el calor de su piel aquí no muy bien, harida en tu corazón, es que siempre sucede cuando sacaba un amor, hay que aprender a perder hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a cuidar, hay que aprender a sacar latina en el corazón, hay que aprender a olvidar, es la pena de amor.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 Ja, bijvoorbeeld met Sinterklaas zit ik te denken, dan heb je dan ook bijvoorbeeld iets dat je iets met Sinterklaas maakt, of met kerst, of met Pasen, speciale taarten of dingetjes Ja, ik heb als je kijkt op de website voor de workshops daar staan op, rond de data van Sinterklaas en kerst, geef ik kerst en Sinterklaas workshops, dus okay, dan gaan we iets ja. van, een, van een zwarte pietje poetseren, of, of, of een leuk mooie kersttaart maken met een hertje ja. erop, of, of ja, iets in die richting, dus er zijn ook echt wel thema's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 Maar ik vind het ook heel moeilijk om nee te zeggen. Mm. En dan, uh, dan uh, ja, je om, om, omdat ik het ook gewoon heel erg leuk vind. Ja, natuurlijk. Dus, uh, ja. ja, maar het loopt wel een beetje uit ja. de hand. Ja. ja, je hebt wel een goede traditie dus. Ja, klopt. Ook, uh, ja. Hoeveel mensen kunnen er op zo'n workshop uh, komen? Nou, maximaal tien. Oh ja. ja. Ja, zo tussen de acht en de tien personen. Mm -hmm. Het varieert ook een beetje van wat voor workshops. Want als ik de stapeltaart workshop heb, dan wil ik er echt maximaal zes.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 Ja. ja, want je verkoopt nu nog niet iets van ingrediënten of zo wat de mensen kunnen gebruiken. Nee, je dat? nee dat doe ik nog niet. Ja. Um, uh, maar puur omdat ik er gewoon geen tijd voor heb gehad. Nee, ja. ik, heb, uh, ik, ik, ik, ik, ik moet mijn website bijhouden, de administratie bijhouden, voornamelijk taart maken. Ja. Uh, ik kom gewoon tijd tekort. Als ja. het 11 uur s'avonds is dan, en dan moet ik nog zoveel dingen doen, dan denk ik ja, ik, ik kom er gewoon niet aan toe.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 Ja. ja het programma is ook een beetje bedoeld voor de beginnende ondernemers hoe is het jou bevallen om zo'n uh, ja, zaak te starten uh, je moest naar de kamer van koophandel je moet misschien een uh, beginbedrag hebben hoe zag je daar zelf tegenop of naar uit hoe heb je dat aangepakt nou ik ben in eerste instantie uh, naar de kamer van koophandel gegaan en daar heb ik uh, gewoon eens een gesprek met iemand gehad uh, ja. van goh wat, wat, wat wordt nu van mij verwacht als ik dit zou gaan doen en uh,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 Uh, ...opgestart zoals het nu is. Ja. En uh, ja, dus dat is mij eigenlijk heel goed bevallen. En de Kamer ja. van Koop, dan kan je daar echt heel goed bij helpen. Nou, wat fijn. Ja. Dus dat uh, was echt voor jou heel uh, goed om te Zeer zeker, ja. ja. En ik heb ook veel met andere mensen gesproken over hoe zij ja. dat deden... ...en wat zij ervan dachten, wat, wat ik wel of niet zou moeten doen. Gewoon heel veel ideeën ingewonnen. Ja. En ook gewoon naar andere mensen gekeken die zoiets doen. Ja. Iets soortgelijks. Uh, van hoe doen zij dat? En ja... En, uh, ja. Ja geweldig, ja. dat is zo helemaal gegaan. En financieel, hoe doe je dat? Je moet dan alles noteren...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 Hold on to me, don't you ever let me go. Mm -hmm. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, not my fault.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 Tora, would not have a lot Six over six over six ratora, would not have a lot Six Yemin Hashem asah ha'il, Yemin Hashem ro'emei ma,